Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Oho. Renate Kok met het NOS Journaal. Turkije gaat troepen sturen naar Libië. Dat heeft de Turkse president Erdogan vandaag bekendgemaakt. Volgens Erdogan heeft de Libische premier Sarraj om de militaire steun gevraagd. Tunesië sluit ook aan bij die missie, zei hij... Het Libische leger vecht tegen troepen van oud-generaal Haftar... die onder de verdreven dictator Gaddafi nog was verbannen. In 2014 keerde Haftar terug naar Libië om de macht over te nemen... en inmiddels heeft hij bijna twee derde van het land in handen. De krijgsweer heeft steun van Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. Tegenstanders zien in Haftar een nieuwe Gaddafi... Maandag heeft de douane in de Rotterdamse haven een grote partij cocaïne ontdekt. Die was verstopt in een lading bevroren fruitpulp uit Brazilië. De partij is vernietigd, er is nog niemand aangehouden. Vanwege het onderzoek wil justitie niet zeggen om hoeveel cocaïne het gaat. Op verschillende plaatsen in het land zijn afgelopen nacht autobranden geweest. In Arnhem werden twee auto's in brand gestoken in de wijk Klarendal. In Haarlem ging een auto in vlammen op bij een bedrijventerrein. En bij de auto ernaast werden sporen van brandstichting gevonden. In Zwolle brandde een auto uit in de, sta in de wijk Stadshagen. En de politie onderzoekt daar of het nog of er sprake is van brandstichting. In Os ging gisteravond voor de 51ste keer dit jaar een auto in vlammen op. De politie heeft vanwege al die autobranden in de Brabantse plaats een speciale site opgezet waarop bewoners om tips wordt gevraagd. Een eurocommissaris Frans Timmermans heeft een liefdesbrief geschreven aan de Britten. De Britse krant The Guardian heeft die brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie gepubliceerd. Timmermans schrijft onder meer dat de Britten altijd welkom blijven als ze willen terugkeren naar de EU, ook na de Brexit. Ook verklaart hij zijn liefde aan het Verenigd Koninkrijk. In mei was Timmermans toon nog heel anders. Toen noemde hij de Britse onderhandelaars idioten en zei hij dat Boris Johnson, die nog geen premier toen was, spelletjes speelde. Het weer veel bewolking, soms wat zon. Later vooral in het zuidwesten wat lichte regen of motregen. En het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Hmm. De kerstboom glanst, dit is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. ZFM zand voor een vrolijke kerstfeest. ZFM, ho ho ho! Dit is kerst met ZFM. Met men en nu. ZFM, luncht.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 This is your celebration. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebration. We gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. Ja, we zijn weer terug in onze live uitzending. En ja, het is een, eigenlijk een heel goed muziekje, want dat klopt uitstekend. En we hebben iemand aan tafel en dat is iemand van de popkoor uit Zandvoort. En dat zijn de beatpopzingers. En aan tafel zit José Fonse. Ik vind het heel mooi, het klinkt zo mooi. He. José Fonse.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 En uh, gelukkig beginnen we daar nu een beetje uit te krabbelen. En ja. uh, is ook besloten om er dus een nieuwe korendag te organiseren. Dat is wel heel fijn dat het doorgaat met Ed in de gedachten Absoluut, ik aan. ja. Krijgt hij ook een plekje op de korendag? Op de ik dag? Uh, ik uh, denk het wel. <coughs> Zeker. Ja. De, de, de, de, de, repetities, hè? de repetities zijn waarschijnlijk heel gezellig, of niet?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 En Dank de mensen je wel, eigen succes, ook een beetje succes eigenlijk. Ik zie je vanavond, hè? Ja, gisteravond was het weer een feest. Dat ja, was het was echt heerlijk, weer geweldig. Heerlijk, goed. Ja. Geval, nou, Hans, de muziek staat aan. We gaan lekker muziek draaien. José, heel erg bedankt. Dames en heren, José! Het was in de winter. Maar toen ik jou zag, scheen zon. Ik vroeg naar die naam. Op jou iets te drinken. Je bent op met mij meegegaan. Hals, in mijn hals, laat me aan, pak me vast, jullie je gaan. We tell lie. you never know it, Miriam. We've in God's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 Gezellig. Maar is het niet en... gewoon bij een heel nu unicum feest? Wat vinden ja, jullie? Ja, vind ik wel. Ja. ja, Er wordt veel voor jullie gedaan, hè? Ja, ja. ja, hè. Er wordt heel veel gedaan. Is er toevallig is daar iemand die weer versteld? Wat er allemaal gedaan wordt voor en met de bewoners. Is, ja, niet hè. Normaal... Ja, is er toevallig hier echt... iemand die bij de werkplaats werkt? Komt u maar even. Komt u maar even gezellig. Lukt dat? Ja, ja. En, en die werkplaats. Wat ja. doen ze daar precies? Ja. Heb je?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 Ja, zo is het. Kijk, en dan ben je zo alweer een minuut verder, hè? Ja, heb je nog niks gezegd, zeg. Kom er gezellig bij, jongens, rond de tafel. Ik kijk hier om me heen en ik zie uh, heel veel hout. Heel veel hout. En uh, Toezare had al verraden dat we hier aan het uh, schuren zijn. Ja.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 Zeker. Bedden en kerstbomen op dit moment hè, ja. in de aanbieding. Ik zie het, ja. Er ligt hier een prachtig kerstboompje van hout. En die gaan jullie ook schilderen? Ja. Of niet? Nee. Of, of schilderen jullie niet? Jullie ja. maken alleen ja. uh, het houtwerk? Nee, schilderen doen we ook. Uh, naar wat de klant wil. Uh, dan kunnen we ook in verschillende kleuren doen. En... Uh, ja, ja want hangen. deze is grey washed eh? dit is een bank dat uh, is grey, grey washed yeah. ja uh, kijk er vier staan, ook, en, uh, <laughs> ja kijk maar even hier naartoe toe En en ja we hebben ook uh, Outlook kleur en Ruud. Uh, helemaal wit helemaal al blanco en ja uh, yeah.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 Ja, we hebben ook nog op donderdag een vrijwilliger, Tom. Dus er is een, nou die loopt al een paar jaren hier rond. En dat is echt een, ja, het is hartstikke fijn om iemand erbij te hebben. We zoeken eigenlijk.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 Ja, Toussaint dus en Pieter dat, waren dat, hè? Uh, ja. Ja. Ja. ja. En het dus, is ook best wel uh, populair materiaal. Ja, en het ja. is uh, stevig. We hebben in stand van ja. staan er ook op uh, heel veel plekken toch wel wat uh, meubels uh, van ons. Uh. Op het kerkplein staan er spullen van ons. Uh, nou ja, verspreid. He. Door zandvloert uh, wel ook strandtenten. Ja, dus, dus, dus uh, eventuele uh, uh, uh, kopers die kunnen alvast een kijkje nemen zo rond het dorp om te zien dat, wat, het, wat jullie maken. Dat is we nodig uh, inderdaad van ons, ja. Hey, kijk. Ja. Bij Rabbel ook? Rabbel hebben ze ook oh, dan die staan aan de voorkant, geloof ja, ik, allemaal. Banken bakken volgens mij, ook. En banken, volgens mij. Nou, dus kijk, dus, uh, je hoeft niet eens langs te komen om hier nee. de foto's te bekijken. Dat is gewoon als je er verder een afspraak wil maken nee. erover. Ja. Maar in het dorp staat zat uh, ja. reclamemateriaal, ja. zullen we maar zeggen. Nou, jongens, ik hoop A, dat er weer heel veel nieuwe kopers komen, nieuwe klanten. En B, dat er heel veel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 Het nou, dus wordt uh, steeds leuker eigenlijk. En de vrijwilligers? We worden hier natuurlijk bij nu Unicum. Ze hebben volop vrijwilligers nodig. Hoe zit het bij jullie als organisatie? Ja, we hebben daar geen klaag over. Wij hebben nee? inmiddels een groep van... Uh, soort haast 90 mensen. Inclusief bestuur die... Allemaal vrijblijvend uh, klaarstaan om, om, de om de ijsbaan te, te bouwen, Kun... te exploiteren en het weer af te breken. Kunnen we niet een poeltje maken? De ene week gaat die club uh, naar nu Unicum, de andere keer bij ZFM. Of, uh... wie, wie, wie weet, ja. <laughs> heel ja. Maar uh, Leo, top, vrijwilligers, komen nog twee weken de ijsbaan. Ja, Wat uh, ja, gaat de komende weken allemaal uh, nog gebeuren? Nou, zondag hebben we uh, in principe de, de, de, de, de rokers, de visclub die komt roken.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 Gewoon de IJsbaan zelf. Ja, de IJsbaan zelf. Ja, en maar dus de koekenzopen is ook groter geworden, ja, of Ja, het terras is wat groter. De ja, soep is even terras. We hebben door de, door de, door de, door de nieuwbouw... En, en nu mochten we de hele rotonde gebruiken tot aan de...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 werken lekker samen ja. en ja, dat Wordt er, wordt er veel gebruik gemaakt voor het, van de kongruisopie? Ja, best wel veel hoor. Er ja, ja? Ja, komen veel ouders langs, die blijven op het terras zitten en die, gaan, die nemen lekker een kopje koffie of chocomel of een gloewijntje. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en wat in de fooiepot? Heel belangrijk. Uiteraard, uiteraard, uiteraard de fooiepot.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 Van de, wat je net zei, van de buitenkant. Denken jullie dan wel naar, over een oplossing misschien voor volgend jaar? Ja, Bijvoorbeeld zeker. de aankleding. Natuurlijk, ja, we trekken ons het commentaar natuurlijk wel aan. Niet dat we nou, daar niet... Uh, we, hebben, we hebben eigenlijk onze aandacht besteed op de voorkant en, en de gezelligheid op ja. de ijsbaan zelf. De achterkant waar hebben we wat minder aan, aandacht aan besteed. Achteraf misschien misschien niet helemaal terecht...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 Ja, komt zeker goed. En nog een vraagje. Dat moet natuurlijk ook een hele tijd van tevoren allemaal georganiseerd worden. Ook de IJsbaan, dat is zeker een firma die dat voor jullie neerlegt, of niet? Ja, nou, we zijn altijd al. We zijn elke half jaar lang bezig met organiseren. Ja. Met de gemeente, in gesprek, ontwerpen, tekeningen maken.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 En daaromheen water en dat bevriest dan. Ja, maar dus ja. Ja, jij, jij bent ij ijsmeester, ja. ga je dat ook elke keer controleren hoe het ijs is en. en...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 Nee, die mag je ook zelf meenemen. En dan kan je de hele dag mag je, mag je schaatsen. Hebben jullie ook nog zo'n zo discoavond? Of heb je... Ja, dat heb ik. Uh, dat weet je hij verteld. verteld. <laughs> maar, even, geef dit. ga het nog een keer vertellen. De, uh, de, de laatste zaterdag van de uh, week. Van ik was weer te snel, hè? Ja, ja daar hebben we een prachtig mooie disco. Dus uh, die is er weer, ja. Klopt. Hartstikke goed. Ja, een nieuw bestuur. Een lid, in ieder geval. Als voorzitter. Rob uh, de Graaf stopt. Rob de Graaf stopt. Ingrid stopt. en uh, Kik stopt.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 het definitief En dan gaan we gewoon de komende jaren... gewoon elk jaar weer die ijsbaan neerleggen. Ja. Helemaal goed. Nou, Leo, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. En uh, schuif vooral de 28 staan, want dan zijn wij daar op de ijsbaan. Bij de 3 zitten we dan. Jullie zijn helemaal welkom. Dus Weet dat je wordt je hartstikke zin. leuk. En dan uh, willen we dan jou, uh, Kom ik weer even langs en dan gaan we weer Dank je. En we hebben ook nog iets voor jou. Namens uh, Nieuw Unicum willen we jou heel erg uh, bedanken. En dat is uh, gemaakt... Um, Kijk, ik weet dat je een hele lieve vrouw hebt, dan geef ik deze gewoon. Geen zo. Uh, het is gemaakt door het hoekje. Okay, en uh, alsjeblieft, heel erg bedankt voor je komst. Dank je wel, lieve dank je wel. En wat wij gaan doen, ja, uh, jammer. Ik zou zeggen, voordat ik hier in de snoeren knoop zit, ja, ik zou zeggen, jammer, gooi het jingeltje er maar in. Van uh, we gaan hoge lagers spelen.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 Zo. Ik, uh, ik zoek nog een deelnemer. Wilt u meedoen? Kom maar, wat zegt u? Dat ja, mag wie, wie er eerst is. Een grapje. U, u heeft al uh, de, de, even mensen die nog niet mee hebben gedaan, dus is dat goed?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 Zo, en wij gaan weer verder met muziek hier op de Zandvoort Zee. Dit is nog steeds Zandvoort Lunch vanaf het Unicum. En uh, als u nog even het laatste uurtje mee wilt pikken, kom gezellig een bakje koffie doen hier in de mobiele studio in Nieuw Unicum. We gaan lekker muziek draaien en zometeen zijn we bij u terug bij Zandvoort Lunch. We know, but those crazy hasn't reached.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 en ja, we hebben een gesprek nog met uh, Miss Griekenland. Het ja, die komt uh, zometeen. Ja, uh, ja, ja, de burgemeester ja, ja. heeft zich gisteren ontmoet. Ja, weet je, ja, ja. uh, een betrouwbare bron. Dus, ja, en dan uh, hebben we nog een uh, reportage uit de werkplaats. Dus ja, we hebben er genoeg. Ja, die hebben we al gehad, hè, de werkplaats. Oh, ja. Maar het uh, is een beetje door elkaar gaan. Maakt allemaal niet uit. In ieder geval gaan we op naar twee uur. Dit is nog steeds Stanford Lunch. Uh, tot uh, vier uur vanmiddag. En uh, we zijn hier live in Nieuw Zo is dat. Tot straks.